met het NOS-journaal. Door de zorgen over de Chinese economie... zijn ook de beurzen in New York een uur geleden gesloten... met flinke verliezen. Ze stonden 3 tot 4 procent in de min. Eerder vandaag sloot ook de beurzen in Azië en Europa fors in het rood. In Amsterdam is in drie weken tijd... de hele koerswinst van dit jaar verdampt. Beleggers maken zich zorgen over de tragere economische groei in China. In Wieringenwerf in Noord-Holland heeft een windhoos een spoor van vernieling door het dorp getrokken. Drie boerderijen werden beschadigd, maar niemand raakte gewond. Aan het eind van de middag trokken forse buien over het westen van het land. Onder meer in Amsterdam kwamen straten blank te staan. Ook het noordoosten en oosten van het land hadden last van veel regen. Rusland moet de schadevergoeding betalen aan Nederland... vanwege de inbeslagname van het Greenpeace-schip Arctic Sunrise. Volgens het permanente Hof van Arbitrage... hebben de Russen twee jaar geleden internationaal recht geschonden... door het schip te enteren en de opvarenden vast te zetten. De Russen accepteren het gezag van het Hof niet... maar volgens minister Koenders is de uitspraak juridisch bindend. Met wat feestelijk vertoon is in Sierra Leone een vrouw van 40 ontslagen uit het ziekenhuis. Ze is voor zover bekend de laatste ebola-patiënt van het land. Als begin oktober geen nieuwe besmetting wordt vastgesteld, mag Sierra Leone zich ebola-vrij noemen. Buurland Liberia werd in mei ebola-vrij verklaard. In Guinea heerst het virus nog wel. De eerste vrouw die in Nederland een eiceldonatie heeft gehad, is bevallen van een gezonde dochter. Volgens het medisch centrum Kinderwens in Leidendorp maken moeder en dochter het goed. De vrouw kreeg vorig jaar via het centrum in Leidendorp een eiceldonatie. Het centrum begon toen eerst in Nederland met de uitgifte van eicellen. Het weer wisselend bewolkt en van tijd tot tijd buien. Wind is matig tot krachtig en bij zee soms hard. En draait naar het westen tot zuidwesten. Morgen eerst wat buien, maar daarna droger met misschien wat zon. Tegen de avond opnieuw regen. Het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhit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 Zodoende, ja zo is het uh, met Duits gegaan. Ja. En je bent uh, toen uh, op de Bagma voor les gegeven of heb je eerst nog ergens anders les gegeven ja, of iets anders op, gedaan misschien? Ja. ja ik heb op drie scholen les gegeven. Ja. Dus, uh, ik ben begonnen in de Amsterdamse buurt, de buurt waar ik, uh, waar ik geboren ben eigenlijk. Dat was een Leo school. En daar heb ik uh, het vak, uh, ja, daar ben ik uh, begonnen. En daar... Uh,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 Ja, dat is wel uh, heel wat anders natuurlijk. Ja. Opeens een grote vrijheid. Ja. En waar hou je je nu zo mee bezig? Nou, uh, er is uh, in, in 19. Uh, s, als ik het goed heb, in 1997 is uh, een gemeente ontstaan. Wij zijn, mm. uh, mijn vrouw en ik zijn in 1997 met een, uh, met een, gemeente, een evangelische gemeente in Haarlem begonnen. Um, en, en die is nu. Uh,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 en ik ben daardoor... Uh, dat weet ik nog goed, heb ik thuis... Uh, op mijn knieën... heb ik uh, dat gebed gedaan... Uh, gevraagd aan God of hij mijn zonden wilde vergeven... en uh, of Jezus in mijn hart wilde komen. Ik was een jaar of... nou, meen ik 18, 19 jaar in die leeftijd. Maar het... Uh, ja, het, het gekke ervan is... dat ik eigenlijk daar niet mee door ben gegaan. Dus ik, ik, ik ben niet in een...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 En die zei, meneer Duin, ik, uh, ik ga gedoopt worden in, uh, in onze kerk. En uh, zou u het fijn vinden om erbij te zijn? Nou, ik zeg, uh, ja. Ja, goed, het is dan een verzoek van zo'n kind. En uh, je denkt, je wil zo'n kind ook niet teleurstellen. En misschien uh, had ik zelf ook wel een idee van... Hé, hey, uh, wie weet, uh, schiet ik daar wat mee op. En uh, dus ik ben daarheen gegaan. En wat ik... Uh, nou, dat was een ervaring voor mij, die, die vergeet ik niet gauw. Dat ik in zo'n kerk kom, eh, Pinkstergemeente. En ik zie daar allemaal eh, mensen in witte gewaden. Eh, jong en oud. En je komt binnen in zo'n kerk. En allemaal blije mensen. En, en blije gezichten. En, eh, en praten tegen elkaar. En vriendelijk. En, nou ja, je, je merkt gewoon aan de sfeer van... Hé, hey, waar ben ik terechtgekomen? Dit is niet... Eh,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 Uh -huh. uh, ...wat wat groter is... ...waar dus toch weer meer uh, aanwas uh, kan ontstaan. Ja. Dus zo doen we. Dus het is uh, ja, heel, uh, ja, heel, heel uh, fijn uh, om te zien... ...dat het natuurlijk in de afgelopen jaren gegroeid is. Mm. En we hebben een fijn uh, worship team ...wat ontstaan is... ...een aanbiddingsteam... Wat, uh, ...wat zingt, wat speelt... ...wat muziek speelt... ...en daar maak ik zelf ook deel van... uit. ben mezelf drummer... ...van een gitarist